Dan nog het weer. Vandaag wolken en nevel, maar ook zon. Het blijft droog. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen wat regen of natte sneeuw. En verderop in de week meest droog en vaker zon. Het wordt wel wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ik heb altijd tijd voor u op maandagochtend om uh, iets over vijven. En Jan Eemhuis heeft ook tijd voor u. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen. Het is mogelijk dat uh, enigen onder u... Iets wat zijn ingesukkeld, dat kan zomaar gebeuren op dit tijdstip. Dat uh, indutten gaat verder niet plaatsvinden, kan ik u meedelen. Let maar op, om te beginnen met uh, Nina Simone en I Got Life. Maar dan in een remix-uitvoering, een Groove Finder remix. Normaal heb ik een pestekel aan dat soort uitvoeringen. Zo'n uh, drukke beat zetten onder een oud nummer. Het is zelden een gelukkige combinatie. Maar uh, voor deze mix wil ik graag een uitzondering maken. Het einde vind ik dan weer wat minder, een beetje opgerekt en zo. Maar goed, toch leuk om een keer te laten horen. Um, ter compensatie: um, iets waar helemaal niks aan te sleutelen viel. What you hear is what they got destijds op het Woostok uh, Festival. Elvin Lee ten years after, I'm going home by helicopter, voegt hij eraan toe. Elvin laat horen dat hij tamelijk handig met een gitaar is. Tot volgende week. So, I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna stick it all out, right now. I'm gonna have fun, fun. Yeah, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, want more money? Too far to show. Feed to get rid of that go-catch, go get on. Stay with my blue-split you Make a do the family off my blue-split you Back that up, die to Friday. When she about my bed that night, I got a home at me that she's a big. Talk down my fancy, don't bore a to me. Yeah, coming on a baby. Hold like shit, going on? Driving on a baby, oh, all oh, yeah, oh, that shit going on. Well, begin, thinking, all that shit going on. And shake it, yeah, baby, shake it. Oh, shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake Shake it, yeah, baby, shake it. Shake, baby, shake. Oh, I love to be my love when I walk to me. Though. Oh, oh, oh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock up your feet. Open. Oh, I got a crane. Yeah, yeah. Whoa. Yeah, yeah, yeah. I love that I do. I love you, baby, like God knows I do. Take the love and baby, one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby! Yeah, yeah. I do down, baby. I'm feeling up one more time. Yeah, that's the love. Oh, home. Oh, oh. I go home. Oh, oh. oh, oh, oh. I did my, baby, I did my one more time. Yeah, yeah, could I go See, my baby. I go home. Oh, oh, see, my baby, baby. Ooh, baby, I'll play the blues for you. Baby. Go with me Cause I'm going home I'm going home I'm going home. home Yeah Well home now baby I feel so good to you Well rock on Love you, babe. With your red, red I love you, baby. With your red dress on. I love you, baby. With your red dress on. Oh, baby, I love you so. Oh, my ooh, yeah. ooh, ooh, that Look, you should have luck out one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Oh, After. Ja. En daar gingen ze hoor, eindelijk naar huis. Dit was het eerste concert wat ik ooit zag in de Ahoy... op mijn brommertje naar Rotterdam om 10 years after te zien. En dan dit nummer te horen, live. En nu heb ik het weer eens keer gehoord. Dankjewel Jan Hemaus. Ko van Gemert zoekt en leest poëzie voor de nacht. Vanmorgen de ene laatste aflevering over mijn boek Amsterdam en zijn schrijvers. Waarin 82 Amsterdamse locaties worden verbonden met het leven en werk van tientallen auteurs. Deze keer gaan we naar het Leidseplein en omgeving. Ik licht er twee schrijvers uit. Om te beginnen Harry Mulisch. Er staan verschillende stukken over hem in het boek. Bijvoorbeeld over de aanslag en het museumplein. En over Café Américain op het Leidseplein. Beroemd is het verhaal dat Moelis zichzelf in de jaren 50 liet omroepen. Er was telefoon voor de heer Moelis. Is dat nou waar of is dat apocrief? Ik denk dat het waar is. Alleen ik denk dat het misschien maar één keer gebeurd is. En dat oh. wordt een, maar goed, <laughs> zijn toenmalige buurman Heren Heeresma... heeft dit ritueel ooit geparodieerd door een vriend iedere half uur te laten bellen... zodat er achter een volgens door het café geroepen werd... Telefoon voor meneer Dostojevski. <lacht> telefoon voor meneer Hemingway. En telefoon voor meneer Sartre. De is maar stond dan steeds omzichtig op... en schreeuwt rustig door de hal om de telefoon aan te nemen. <lacht> Moedisch was ook dichter. Ik zal een van zijn gedichten voorlezen. Dat komt gewoon. Dat komt gewoon doordat zijn vader eens. Gewoon omdat zijn vader in zijn jeugd doordat zijn vader in zijn jeugd gewoon... gewoon al in zijn jeugd, zijn vader toen. Omdat zijn vader ooit eens tegen hem... ooit gewoon eens in zijn jeugd hem tegen. Dat komt gewoon doordat zijn vader ooit... gewoon hem in zijn jeugd, toen ooit al eens. Ooit eens tegen hem en nooit zijn moeder. Nooit zijn moeder in zijn jeugd, zijn vader. Gewoon toen tegen hem zijn moeder ooit... Nooit eens in zijn jeugd. Gewoon ooit vader. Gaat het over zijn eigen vader en moeder? Nou, ik denk het niet speciaal. Ik, ik vind het wel goed getroffen. Omdat me, de problemen van mensen vaak uh, worden uh, uh, teruggevoerd... tot omdat je vader toen of je moeder zus. Ja, ja. En dat vind ik dat hij dat wel goed beschrijft zonder echt uh, iets... Hij maakt het een beetje ja, belachelijk. Ja. Dat, dat kan ik uh, dat meevoelen. Ja. Verder geen fan van Molies, maar dat doet ze niet toe. De tweede dichter waar ik iets van wil voorlezen is Simon Carmichelt. Of Karel Brallenput, zoals hij zich noemde als hij gedichten publiceerde. Hij woonde aan het eerste Weteringplantsoen. De criticus Kees Fens schreef na zijn dood in 1987... Carmichelt heeft Amsterdam definitief veranderd. Wie de werkelijkheid naar zijn werk heeft weten te zetten... is een groot kunstenaar. Ik vind het eerlijk gezegd treurig dat zo'n goede en belangrijke schrijver... al 25 jaar na zijn dood vergeten is. Zeg jij dat nu of Kees Vens? Nee, sorry, dat zeg ik. Okay, het, het, het, het hield op dat Cita dat hij beweerde dat hij een groot kunstenaar was. Dat vond ik ook. En ik vind ook inderdaad dat je na Carmichael naar een heleboel mensen niet meer kon kijken zonder aan Carmichael te denken. Ja. Mannetjes in cafés of mannetjes die op een bankje zitten. Veel mannetjes. Maar dat hebben jonge mensen natuurlijk niet meer, want Karmichelt uh, wordt niet meer gelezen. Ik lees een heel bekend gedicht van hem, De Amsterdamse Kroeg. Ik hou zo van een oude Amsterdamse Kroeg. Die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het zwinterswarm warm en zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg.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 Ik hou zo van de afgetrapte honden... die roerloos wachten naast des meesters voet... tot hij uit armoe weer de straat op moet... met balsem op zijn alledaagse wonden. Ik hou zo van het fonkelende drinken... en het, nou ja, dat in je hart ontluikt. Klein wordt de wereld als gewad gebruikt... omdat de verte in het niets verzinken. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg... en van het zwijgen met gedachten spelen. Alleen... Het sluitingsuur voor mij en velen komt steeds te laat en altijd weer te vroeg. Carmichelt heeft een tijdloos nogal fix ingenomen. Hij wist dus waar hij het over had toen hij de treffende woorden sprak. De geheel onthouders hebben gelijk, alleen de drinkers weten waarom. <lacht> Treffend. Tot slot dit gedicht van Carmichelt. Verliefde reiziger... In het kustpension kwam liefde hem bezoeken. Zij at haar visje en zijn hart werd warm. De zoutpot gaf hij haar met blijde charm charme... en hij sprak Engels zonder één woord op te zoeken. Zijn lieve thuis geraakte in het duister... want in zijn knieën kwam een oud gevoel. Hij schertste wervend naar zijn zondig doel. Zijn nieuwe pak gaf hem een ongekende luister. Eerbiedig keek ze naar de stempels in zijn pas... Het werd haar prentenboek, een meisjesdroom. Haar kus bleek kinderlijk. Het vreemde idioom dong hem alleen te melden dat ze lovely was. Bij het afscheid werd geweend. Op zo'n station spand alles samen tegen een romantisch slot. Hij reed naar huis en voelde zich een vod. Maar leerde spoedig dat hij snel vergeten kon. Mm. Ik weet waar een café is, biljarden en geen tv is, waar opa op zijn sloffen zijn nieren af komt stoffen. Een Griek uit verre landen, biljard over drie banden, geen mens is uit de glazen, geen discriminatie. Ach, zo'n café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 Want zie, de nieuwe wet is, dat zo'n café niet net is. De zoldering te laag is, het licht er veel te vaag is. En dat er alle vrouwen hun plas op moeten houden. Omdat er geen wezen is, die veilig en privé is. en Mensen ook al begon, er een traan over karmigond. De wet heeft recht gedaan, dus die caféetjes gaan eraan. Café van Herman van Veen. Een verzoekje van Co. En ja, hij kan die man niks weigeren. Ik had eigenlijk de gezongen versie van uh, een Amsterdamse kroeg willen laten horen. Hè? Jenny, Arjan en Adele Bloemendaal. Nou, dat doe ik dan volgende week. Want Simon Carmichelt vergeten. Ja, dat is niet de bedoeling. Het bentje wat wij hier hadden tussen twee en drie. Uh, Herk. Nou, de enige die wist wie Carmichelt was, was, was Joost. Want die had Nederlands gestudeerd. Maar die anderen hadden echt nou, nog nooit van gehoord. Nou, ter lering en de vermaak gaat u luisteraars maar eens een paar weken kroeg lopen samen met Simon.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 Ik, ik kreeg dat weer in huis doordat het uh, opnieuw uitgegeven is uh, in uh, The Rough Guide to Jazz Legends, Duke Ellington. Nou, goed, daar staat hij op. Een nieuwe stem, hè? multitalent Marjolein van Heemstra, schrijfster, dichter, theatermaker, binnenkort als regisseur aan de Slag bij TRO in Rotterdam. Uh, die schrijft wekelijks columns voor Dagblad Trouw... en voorheen deed ze dat voor nrc.nl, dus de digitale versie. Nou, Ik vroeg haar die laatste serie columns voor te lezen. Ze deed namelijk iets heel bijzonders. Wekelijks ging ze uh, onuitgenodigd naar een feest... om te zien ja, hoe ze als vreemde gast daar dan werd ontvangen. Party crasher avant la lettre. Nou, luister en oordeel zelf. De titel van de serie uh, is Welkom-Ordel... Onwelkom. En hier is aflevering 2. Welkom en bienvenue. Welkom. étranger. Een feest om te lachen. Hier, mop, breng even rond. John duwt een schaal hoddox in mijn handen... en gebaart me hem te volgen naar de kleine achtertuin. De huiskamer hangt vol oranje vlaggen. Nog over van Koninginnedag. John heeft een nieuwe scootmobiel en zijn vrouw Angela werd vier weken geleden zestig. Genoeg te vieren dus. Ik fietste toevallig langs hun huis, hoorde feestgeluiden en belde aan. We hebben te weinig hot dogs, zei Angela toen ik vroeg of ik welkom was. Ik ben vegetariër, zei ik. En ik heb al gegeten. Wat voor type ben je, vroeg John. Ik begon over gedichten en theater en dat ik ook wel in de keuken wilde helpen. John keek vragend naar Angela. Angela knikte. Ik mocht binnenkomen. In de tuin zitten vijftien mensen tussen de vijftig en de zeventig. De vrouwen geblondeerd, de mannen kaal. Trainingspakken, leggings en bij de helft van de gasten een hond op schoot. Ik stap de kring in. Dit is onze nieuwe dienstmeid, roept John uitgelaten. Er wordt gebulderd van het lachen. Het is mij niet helemaal duidelijk of ze me uit of toe lachen. Hai, zeg ik. Ik zwaai naar de mensen, voel me totaal onnozel. Een van de mannen klapt dubbel van de pret... Een vrouw vindt het zo grappig dat de tranen over haar wangen biggelen. John slaat mij iets te hard op mijn rug en ploft dan neer in een plastic tuinstoel. Kom erop met die roddox, schiert hij. Terug in de keuken wil Angela weten of ik niks beters te doen heb op vrijdagavond. Ik stel me voor hoe zij mij hier ziet staan. Een zonderling type dat bij gebrek aan sociale contacten de stad afschuimt... en nu per ongeluk in haar keuken is beland. Ik zeg dat ik geïnteresseerd ben in wat er buiten mijn eigen sociale kring gebeurt... Tussen de dampende pannen vol worst klinkt het totaal onzinnig. Angela schudt haar hoofd. Je bent een rare. We zijn even stil. Buiten barst de groep weer uit in een bulderend gelach. John en zijn grappen, zucht Angela. Ze zegt dat hij zich eigenlijk vreselijk voelt. Hij heeft net gehoord dat zijn club wordt wegbezuinigd. Zijn club is het buurthuis waar hij vier avonden per week gratis cursussen ondernemerschap geeft. Hij leeft ervoor, zegt Angela zacht. Waarom moet zoiets verdwijnen? Ik zeg dat er veel verdwijnt nu wat niet zou moeten verdwijnen. Angela knikt. Weet je, zegt ze, die Rutte die liegt. En nu moet die John hebben. Ze maakt haar zin niet af. Prikt met een vork in de worst alsof ze Rutte in haar pan heeft liggen. Daarom is het feestje, snap je? Als John zich slecht voelt, moet hij lachen. John komt de keuken binnen. Een brede grijns op zijn gezicht. Wat staan jullie hier te sippen? Hij pakt mijn arm. Ze vragen buiten naar je, die Ze willen een gedicht. Ik sta midden in de kring... John kijkt mij verwachtingsvol aan en ik denk dat ik zie hoe verdrietig hij is. Ik vraag me af of hij hoopt op een troostend gedicht. Ik ken er maar één uit mijn hoofd, een hele korte van Tjitske Jansen. Het is een mooi gedicht, ik waag het erop. Ik schaap mijn keel, de groep giechelt. Mevrouw Julia doet de ramen open en ze weet geen woord voor de lucht die haar wangen aanraakt. En de zon heeft de kleur van honing. En ze weet, vandaag gaat het gebeuren. En ze denkt, maar eerst blijf ik nog even staan... De kring is stil. John kucht. Dat is geen gedicht, zegt hij. Jawel, zegt Angela. Iedere dag is een feestje. Als je je ogen gebruikt. Iedere dag kun je klinken. Met de ogen.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 Met jou. Oh, ik zit net, uh, heerlijk toch, Willy Alberti? Ik heb net een uh, querido's uh, poëzie, spektakel nummer vijf. Uh, Ted uh, van Lieshout verzamelde allemaal gedichten voor de kinderen. Er zit een feest in mij. Er zit een hele leuke gedichtjes bij. Maar we gaan even iets anders doen. We gaan naar de film. Hoe vaak heb ik je al gezegd dat je dit moet uitsnijden? Ga je gop verdoen je Toch Dokumja, naar Poolse kijken. Hoi omdat die kerel het wapen van Dokkum op zijn pols had getatoeëerd. Wat gaan we doen als we die vent gevonden hebben? Moet je kijken. Ik heb nog een knipsels bijgehouden. Toch een soort erkenning van aanslag. Dat is echt ongelooflijk lekker. Compliment aan de kok. Ik ben hier de kok, meneer. Hij is totaal anders. Het is gewoon de oude Roenie niet meer. En nu? Hoe voel je je nu? Zo'n gebeldig nou. Zonder panzer. Ik zweer het je. Hij heeft gewoon iemands leven gered. Alsof hij aanvoelde wat er ging gebeuren. Ja, de wederopstanding van een klootzak. Nou, ik vond het een erg onderhoudende film. Hij heeft ook iets magisch. Het is van multitalent Guido van Driel, vooral bekend als de, de, de betere striptekenaar. En dit is zijn speelfilm Debuut. Jorik van Wageningen die zet echt een enorme klootzak neer. Zeer overtuigend, deze Ronnie. Misschien komt het ook wel omdat Jorik en Guido... elkaar tijdens het draaien ook echte klootzakken vonden. Dat, dat zoiets naar buiten komt, hè? dat Guido dat aan de grote klok hangt... is niet comilfo binnen de filmwereld. Nou ja, eigenlijk binnen ieder werkverband ben je voorzichtig met je vuile was. Dus het komt een beetje amateuristisch over. Maar ja, dat vind ik dus juist wel weer heel erg prettig aan. Dat maakt het voor mij allemaal een stukje echter. En het maakt de film... Uh, nog geen meesterwerk, hoor. Nee, nee, nee. Goed, maar ik denk dat als je geweld in een strip tekent... het allemaal wat minder op je maag werkt... dan als je het realistisch filmt... was allemaal wel heel erg vreed in deze film. En naar... Oeh, nou goed, uh, deze klootzak Ronnie, die verandert na een moordaanslag. Uh, en hij gaat op zoek naar zijn moordenaar. En... Uh, ja, die andere kant, hè, want hij wordt dus anders... die, die, die, die uh, speelt hij ook heel goed, Jorik van Wageningen. Dus uh, daarover uh, alleen maar lof. Judah Goslinga die speelt zijn bodyguard. Die komt ook niet meer af van die typecasting... van wat, uh, de wat onnozel crimineel. Maar hij speelt het wel heel overtuigend. nou Ik vond alle go uh, rollen goed bezet, hoor. Uh, Gua Robert ik weet, Grovogu... Ik weet niet of ik zijn naam helemaal goed uitspreek... is een uh, pracht Angolais... Deze asielzoeker die vecht met demonen uit zijn verleden. en in Dokkum terecht is gekomen voor places. En ja, er is echt weer een, een prachtige super bad guy van Jeroen Willems. Uh, je hoorde hem net even zeggen: Running. Fantastisch Engels accent. Maar goed, zo raar om Jeroen in al die films te zien. Ik heb ook, heb ook al gezien Boven Zit Stil, waar hij dus de hoofdrol speelt. Echt zo vreemd. Wat is het toch jammer dat hij er niet meer is? Goed, over die acteurs verder. Iedereen is goed. René Groothoff en Leni Bredeveld die spreek, eh, spelen een, een wraaklustig boeren echtpaar. En eh, Rian Gerritsen is de, de allerbeste hotelierster die je maar kan wensen. Nou, top. Pluspunten zijn ook verder het prachtige camerawerk. Wat is Friesland mooi. En nou, de dialogen zijn puntig. Maar het mooist vond ik toch, eh, ja, die magisch-realistische tik die het verhaal heeft. Nou, hopelijk blijft Van Dril filmen. En dan nu, muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de SPAM, de stichting ter promotie van de achtergrondmuziek, Rex Beekantje van Beuningen. Jan Emos praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. En een hele goede morgen, Jan Emons. Er is nieuws van de SPAM. Zeker, er is fantastisch nieuws van de Span. De Stichting Promotie Achtergrond Muziek. Inderdaad, ik ben blij dat je het even zegt, anders had ik het wel gezegd. Dat is fantastisch nieuws, want er is een uh, nieuwe LP uit. Is het niet een CD, uh, Rex van Beuningen? Uh, Jan Eemans, we gaan niet vloeken in de kerk, Oké, okay, sorry. Viniel. Rex Vinyl van Beuningen zal nooit een CD uitbrengen. Rex B-kantje van Beuningen, brengt alleen maar muziek uit op vinyl. Uh, en uh, dit is dus de eerste echte officiële spam-LP. Uh, hoe heet die? Uh, muziek voor in de opperhaart. Ja, dit is wat mooi. Rex, Rex, Rex, vertel, vertel. Hoe is deze productie tot stand gekomen? Wat was jouw bemoeienis? Wat heeft het gekost? Hoe zit die compositie in elkaar? Nou, moet je luisteren, ik, uh, ik ben baas van de Spam. En uh, er zijn zoveel mensen die ik hier een plezier mee doe. En dat is uiteindelijk mijn bedoeling, om mensen een plezier te brengen. En we dachten, weet je, we gaan een, een, een geweldige plaat maken voor de lieve, voor de lieve luisteraars. En uh, ik, ik ga uh, een beetje hoppen tussen de muziek, want uh, er staan zoveel mooie nummers op. En ik wil natuurlijk een klein beetje reclame maken. Uh, uh, niet bepaald sluik, maar gewoon... Uh, ja, die gezellige muziek promoten en, uh, en, en ja wat, wat, wat is het bijzondere aan aan achtergrondmuziek? Als... Precies, ja, ik weet je, ik wist, ik zag het aan je gezicht dat je daar naartoe wilde. Uh, nou, het moet niet opdringerig zijn, en ik vind eigenlijk deze componist niet helemaal begrepen, maar uh, we gaan gewoon nog even verder naar een ander stukje muziek die ongelooflijke goede kwaliteit is. Een puur onversneden kwaliteit, maar niet opdringerig. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat was de enige, enige en onduidelijke on, on, opdracht van, van mij aan de, de producer van deze plaat. Dus, uh, en ik wilde trouwens ook, by the way, uh, de mandoline weer eens eventjes in het uh, licht zetten. En uh, daarom is de mandoline het een motorrol uh, de op deze plaats. Toegedeeld gekregen eigenlijk. En dat vind ik prima. En ik denk dat ik heel, heel veel mensen daar een uh, enorm plezier mee ga doen. Ja, en wat ik uh, echt verbazingwekkend vind, dat is dat er bij voorintekening... Al het nodige verkocht is, hè? Dat kan je wel zeggen. Er is bij voorintekening is er, uh, al, al 30.000 exemplaren zijn al besteld geworden. geworden. En, uh, en, en uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat blijkt eigenlijk het succes wel uit, hè? Kom nou nog maar eens om, hè? 30.000, lieve mensen. En uh, ja, ik ben ontzettend blij met deze Spam-LP. Het is dus absoluut niet de bedoeling om, om deze plaat thuis uh, te draaien en dan je mond te houden. Je moet in gezelschap, als je alleen met je maar Keihard en jezelf gaan praten. Ja, het is even stimulering van een goed gesprek. Ja, al dan niet bij de open haard. Ja, nou, ik, ik, ik voel het ook. Dit gesprek had nooit plaatsgevonden. zonder deze geweldige nieuwe best of Spam LP. Rex. Hoor je wat ik bedoel? Tot volgende week, Rex. Ja, tot volgende week, Jan. Nou, helemaal fantastisch. Ik moet die plaat ook hebben. Ik ga Rex mailen. Goed, tijd voor F.Starik. Eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door. Hè? Maar het is zo leuk en leerzaam om te weten wat die bundel allemaal niet haalde. Dus hier is hij weer. Starik leest voor, legt uit en gooit weg. We zijn niet veilig. Zolang we onze kinderen wegdoen... achter ergens een raam waarop gedrukt staat... dat hier eindelijk geknuffeld wordt... staat daar jouw naam geschreven. Stop. Er is niets zeker in dit leven. We zijn niet veilig. Achter iedere ruit kan iets verschrikkelijks gebeuren. Achter elke deur en achter ieder mens want we weten niet wie we zijn. We leven in de wens van de perfectie zoals we die op televisie zien. Iemand praat van achter een raam, een bekend gezicht, een naam en we weten niet wie daar achter zit. Vandaag zijn we vader, geliefde, man en kind. Morgen barst er een beest in ons los. Misschien zijn we inderdaad niet veilig. Er woont een baby in ons, heilig. We leven in vertrouwen, blind. Ik heb een gedicht geschreven naar aanleiding van die, van die rel van... Uh, dat, uh, dat, uh, zo, dat, dat het hofnarretje, zo'n crash met zo'n omineuze naam. Kresjes hebben altijd van die omineuze namen. Die, die, die van zichzelf eigenlijk al verdacht klinken en... Uh, ik was toen stadsdichter en dan kan je zo'n onderwerp niet laten liggen. En uh, het, het, het, het, het werd gepubliceerd in het Parool en leefde daar ook enige discussie op. Of het wel, uh, of het wel verontwaardigd genoeg was, het gedicht. Het uh, uh, ja, is toch ook moeilijk om zo, over zoiets te dichten? Uh, Dichten is makkelijk over alles. Je kunt over alles een gedicht schrijven. Dat is niet moeilijk. Geloof ik. Maar het is een. Uh, het is een uh, ja, het was een gelegenheidsgedicht. En uh, ja, ik heb het toch wel gekozen om hem niet goed genoeg te vinden. Om hem in een bundel te zetten. Dus weg ermee. Wat vond je van die discussie dan? Eh. Uh, is dat raar om discussie mee te maken op een gedicht wat je geschreven hebt? Uh, nee, dat vind ik, heel, uh, vind ik heel interessant als dat gebeurt. Uh, uh, maar ja, het, het, het, ik relativeer eigenlijk de schuldvraag qua. Uh, uh, dat, dat wij zo'n Robert M. dan als een monster afschilderen... terwijl het gedicht eigenlijk beweert dat dat monster in ieder van ons woont. Alleen het heeft zich nog niet geopenbaard. En, uh, ja, dat standpunt zou je met enige goede wil als controversieel kunnen aanmerken. Weg ermee. ...muziek van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi-kwartet. Ze vinden op hun album uh, 'Testimony'. De dichtbundel door is te krijgen, is uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Goed, uh, dit was het alweer. Uh, vergeet onze website niet, hè? Kan je. Uh, voor allerlei info en plaatjes en podcast en nou, gewoon terugluisteren. Bevriend me op Facebook, Adeline van Lier, want daar zet ik ook allerlei dingetjes op. Dan kan je haar, als je dat makkelijker vindt. Of mail me op het hetgoedeleven.kro.nl oh ja, ik mag niet zeggen dat je lid moet worden van de KRO. Dat mag, dat mag je niet zeggen, hè? Dat mag je niet zeggen, nee, dus dat mag ik niet zeggen. Het schijnt wel heel belangrijk te zijn, maar ik mag het niet zeggen. Uh, ik moet het nog eens even juridisch uh, uit laten zoeken. Sela uh, Soe. You never had it easy, I know But I still remember you And what we used to say, so This my song for you, my friend You can only see that I Can hardly let things go, you yeah So listen to the sound of my voice Your brother send them all my love He's giving me no choice, no, no, no you Listen to the sound, yeah, yeah, the voice uh, Ruggamuffin is a freedom fighter He's handling a choice and I know that that a Dear Ruggamuffin is the one of the friend What you see is what you really need in the end But what you ever gonna, gonna do, I don't know Drag him off a not fall down, 'cause he has the wisdom of a not fool around. But why don't shove your good sensey under your ground? It you never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to So this is my song for. What you really need in the end, but what you ever gonna gonna do? I don't know. The dear Raga Bafasha and not fall down, 'cause he has the wisdom of a not fool around. But why don't you feel good sense? under your ground. Ooh.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 Ja, wat, oh, wat zit je daar met je voeten? Wat hebben jullie toch een hoop knopjes op de grond staan? Dat is geen gitaar meer spelen. Maar wat doet het uh, een, wat doet het ander? Kom op. Compensatiegedrag. <lacht> nee, het is gewoon ja, slagverlenging. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.